Michel Koenen met het NOS-journaal. Unifil, de VN-vredesmissie in Libanon, zegt dat Israëlische militairen alle camera's bij het hoofdkwartier in het zuiden van het land kapot hebben gemaakt. Unifil gaat een klacht indienen tegen het leger, omdat het VN-terrein beschermd wordt door het internationaal recht. De camera's waren volgens Unifil uitsluitend gericht op de directe omgeving voor de veiligheid van het personeel. De afgelopen tijd zijn meerdere Unifil-militairen om het leven gekomen door beschietingen en een bermbom. De VN onderzoekt de zaak. Amerikaanse president Trump herhaalt zijn dreigement dat Iran de straat van Hormuz moet vrijgeven. Gebeurt dat niet voor maandag, dan zal de VS Iraanse energiecentrales bombarderen. Trump zegt dat de tijd opraakt en dat over 48 uur de hel boven hen losbarst. In de eredivisie heeft FC Groningen met 2-0 gewonnen bij Telstar. AZ was in eigen huis te sterk voor Fortuna Sittard. In Alkmaar werd het 2-0. Eerder op de avond won PSV moeizaam van FC Utrecht. Na een 0-2 achterstand werd het alsnog 4-3. De winnende treffer viel diep in blessuretijd. En als Feyenoord morgen niet wint bij FC Volendam... dan is PSV niet meer in te halen en is de club landskampioen. En de Bosnische voetballer Ermedin Demirovic gaat de supporters van zijn club VfB Stuttgart trakteren op een biertje. Dat beloofde de aanvaller als hij met Bosnië en Herzegovina zich zou kwalificeren voor het WK-voetbal komende zomer. Demirovic werd dinsdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Italië in het feestgedruis gevraagd of hij zijn belofte zou nakomen. Ik geef een uit met lieve. Ik heb het gezegd. Een man een woord. Ik ga het uitgeven. Maar met lieve. Een man een woord. Ik geef een Stuttgart. Ik ben een man van mijn woord, zei hij. Vanavond speelde Stuttgart tegen Dortmund. Maar kregen de 60.000 man in het stadion nog geen gratis bier. Wat de voetballer drie ton zou gaan kosten. Het weer, de wind trekt aan. Vannacht, vooral aan de kust. Stevige wind aan de Noordwestkust, mogelijk stormachtig. Een gaat of 11. Morgen, buien en ook geregeld zon en een gaat of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Welkom bij de nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstays. Het is zaterdagavond 4 april, de eerste zaterdag van 2026. De Nightwalk Mainstays. Iedere zaterdagavond zijn we bij met het eerste uurtje van het beste van dance. Hip-hop, R&B en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de party op de team boven. Beste plaat voor het dansen. Het laatste shownieuws en straks het tweede uurtje DJ Mauser met zijn global house vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Carlos Kelly. ik was even afgeleid. Dit weekend staan we het hele weekend op, op de ND werf 24 uur per dag. <laughs> Geloof ik dat we daar bijna aanwezig zijn. Behalve nu even voor de radio naartoe. Steve en hem voor de muziek van Lucas en Steve met Push the Feeling On. Hebben er weer een nieuwe mix van gemaakt. Zie je van mijn antwoord, Nightwalk Mainstage. steeds. Straks een beetje shownieuws. De feestjes ga ik voor je vertellen wat er allemaal voor leuke feestjes zijn. Uh, her en der hier in de regio, nou ja, voornamelijk Amsterdam. En natuurlijk uh, straks uh, de Nightwalk Tenen welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de indoor festivals. En natuurlijk een hoop lekkere muziek. Daarvoor zit jij je in je radio gekluisterd. Jouw warming up voor jouw stapavond. De dagje van David Quetta met Falling Upwards. We don't It's right here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C-C-C-F-M. -C Lost inside the echo. Where the shine. We hold the breath, unlock the gate Charlie! Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Hey! Het is het halve Worden muziek van Technotronic met Pump Up The Jam. De 2026 afro-remix. Ja, vandaag een beetje spraakprobleem. Het, uh, het is weer zover. Nou ja, we hebben het hele weekend en we zijn al vanaf vrijdag zijn we in Amsterdam op de ndc werf Dus uh, ja, dat vraagt een hoop van je energie, van je hersens. Dus, uh, maar het is even tijd voor een beetje shownieuws. Sneller, die brengt op 29 bij zijn nieuwe album uit. De vijfde plaat van de artiest heet Binnenspiegel... en is de opvolger van het in 2024 verschenen 28... En over het nieuwe album van Stelle is verder nog veel, uh, niet veel bekend. Wel bracht hij de afgelopen maanden de singles later licht daar. en 2002 met Katja Schuurman uit. En in januari maakte Stella al bekend dat hij op clubtour gaat... met zijn nieuwe muziek. Hij treedt in oktober en november op in Amsterdam, Utrecht... Eindhoven, Groningen, Enschede, Nijmegen, Den Haag en Maastricht. En Stelle bracht al in 2015 zijn eerste muziek uit. En in 2019 scoorde hij met uh, Reuni, een nummer 1 hit. En datzelfde jaar volgde Succes met Lippenstift en uh, samenwerking met uh, Marco Bosata en John Eubank. En, uh, zo heeft hij heel veel plaatjes gemaakt, dus, uh, maar uh, in ieder geval op 29 mei zijn het het nieuwste album. en uh, De vrijlatingsdata van Sean, Diddy Combs, is opnieuw naar voren gehaald. De Amerikaanse rapper wordt in die dagen, wordt tien dagen eerder vrijgelaten dan gepland, zo meldt de Amerikaanse media... Koms komt nu op 18 april 2028 op vrij voet in plaats van op 25 april. Eerder was zijn straf juist verlengd volgens mogelijk slecht gedrag in de gevangenis. En later werd zijn vrijlating zaten weer een maand naar voren gehaald. Dus ja, het is allemaal een beetje raar daarom. We hebben daar rare regeltjes, maar de rapper werd in oktober 2025 veroordeeld tot vier jaar. En twee maanden gevangenisstraf voor het vervoeren van twee personen met prostitutie als doel. En daarnaast kreeg hij ook nog een boete van 500.000 dollar. Dus, hè? Maar hij komt dus vervroegd vrij. We houden je op de hoogte hoe dat ruilt en zeilt. Zie je hem zand voor het Nightwalk. Meest, deze muziektafel zit je aan je radio gekluisterd. Zometeen Alessa en Becky Hill, maar eerst die Gordo, Hugo en Conrad met Loco Contigo in de Chesto Big Room remix. house music, world-renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on CFM, right now. Standing right on the edge, looking into each other's eyes, we're just one step away. Stage. The home of house music and awesome vibes. Right now on your favorite radio show. The Nightwalk Main Stage. <laughs> Dat was de muziek van Alesso, samen met uh, Pandelum en uh, de nummer heette Fates. En daarvoor horen we Alesso en Becky Hill met Surrender. Steven Zandvoort naar ook ook Meest. Het is vandaag zaterdagavond, 4 april, de eerste zaterdag van de maand. En we gaan eens even kijken wat voor leuke feestdromen gaan er zijn op deze zaterdag. Nou, zo zal het beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Weekend feestje Brainwash, met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Het Is natuurlijk op het Rembrandtplein En voor meer informatie checken we de website uh, escape.nl. En de line-up natuurlijk. Raimundo achter de deks. En hij heeft natuurlijk uh, de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Blij Beast, Ray en MC Heights. Dus vanavond in de Escape wekelijks feestje Brainwash. En nog een wekelijks feestje is uh, de Thuishaven. Daar hebben ze wekelijks uh, hebben ze dat overdag. En uh, in de nacht hebben ze leuke feestjes. En. Uh, Vanavond thuishaven Paasweekender Nachtshow. Het begint om 11 uur en duurt tot 4 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk in de loods van het thuishaventerrein. Dat zit natuurlijk bij de A5, Sloterdijk. Als je denkt van waar zit dat ook alweer. Meer informatie, check eventjes thuishaven.nl. Daar vind je al die informatie. Onder andere Fabi Abdelnoer is aanwezig. Miguel de Bois en Million zijn aanwezig. Vanavond dus uh, op het thuishaventerrein Paasweekender Nachtshow. En zoals ik al zei, het hele weekend vorige week zei ik dat ik er al was. Maar of in ieder geval dat ik de kaart had gehad. En ik dacht dat het vorige week was, maar het was dit weekend. Ik was een week te vroeg. Dit weekend uh, hebben we natuurlijk uh, DGTL. Het is gisteravond begonnen. Om 11 uur gingen de deuren open van de loods. En, uh, en vandaag uh, begon het allemaal uh, overdag om 12 uur. En het duurt vanavond tot 11 uur... Uh, DGTL, oftewel Digital Amsterdam 2026, de zaterdag editie. Dan voor meer informatie check eventjes uh, DGTL. DGTL-streepje. DGTL-streepje-festival.com -dGTL Daar vind je al die informatie. Amee, Camelvet, Mace Loom, DJ Heartstream, Shaak, F.S. Green... Gert Jansson, Kari Caldi, Laura Meester. Nou, echt een hele berg met dj's. En het hele weekend zijn ze aanwezig. Dus uh, uh, gisteravond zijn ze afgetrapt in de loods. Vandaag overdag. Digital uh, tot 11 uur vanavond. En daarna gaat het door in de loods tot uh, pak een beet 4 uh, uur. 4 uur, 5 uur in de ochtend. En dan hebben we natuurlijk nog de zondageditie. En aangezien dit paas is en iedereen is vrij op maandag is het natuurlijk uh, zondagavond ook nog eens vanaf 11 uur uh, tot diep in de nacht. Uh. Digital Amsterdam, check gewoon even de website uh, digital-festival.com En als je trouwens wil weten wat er vanavond aan de hand is... Uh, vanaf 11 uur, de nachtshow uh, van 11 tot 5, uh, DGTL Amsterdam uh, Saturday Night. Nou, dat is uh, Gert Jansson, Sheet en Aladonna en Merel Helderman... die zijn daar aanwezig en die gaan de hele nacht vullen... met uh, vette beats, dacht ik zo. Zo, dus voor een korte party update. We gaan door met muziek. Calvin Harris, Clementine Douglas met Blessing. I won't lose for anybody. I'm not sorry. Yeah. Though it hurts, I only wish you blessings. Vibes across the Netherlands and around the world. world. This is the Nightwalk Mainstage. Only on CFM. CFM. Send us up back to life, my old. back to life my open I could let right you here if forever if you're holding me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 Kort zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van zand. We muziek van Crystal met The Days, The Notion Remix. En daarvoor horen we Calvin Harris met Jesse Ryers met Ocean. En zo weer even tijd voor een Nightwalk 10. wel plaatje de erg populaire de clubs, op de streams, op de radio... en uh, ja, vanaf heden indoor- en outdoor-stereo... of outdoor-festivals uh, en uh, evenementen. Want ja, uh, Digital is, uh, heeft de aftrap een beetje gemaakt. Nou ja, niet helemaal waar. Want uh, Mystic Garden Winter was vorige week natuurlijk... Uh, deed twee weken geleden, ja, in, uh, in Hoofddorp. Dus uh, de autofestivals beginnen langzaam. Ik moet zeggen, het is best koud, maar uh, ja, met de muziek erbij. een Beetje bewegen, dan komt het allemaal goed. Zie je wat voor van en Airwalk 10, deze week op 10. Adam Ten en Ozeline met Aware op negen. Chris Tassie en Tom Didit met Wide Awake op acht. Josh Baker en Elise Rose met Down to the Bone... Op 7, Mark Knight en Wu met Clap Your Hands. Deze week op 6, Trace met Good Time. Op 5, Tommy Phillips met uh, Million Things. Op 4, Frankie Ricciardo met. Jinjuku. Uh, op 3, Another. En uh, 45 Ultra met Talk to You. Op 2 deze week, uh, Dean Turnley en Acting Tough. En deze week op 1, de nieuwe nummer 1. Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen. Het, uh, ik had nog niet verwacht dat die... Uh, ik dacht dat uh, Dean Turley, die stond vorige week nog op 1... met uh, Acting Duff nog wel eventjes op 1 zou staan. Maar uh, hij verandert net waar ik bij sta. Dus uh, we maken het live mee. Nieuwe nummer 1 in de Night Walk 10. Clooney en Prospa met Free Your Mind. En dan gaan we ze eventjes snel... eventjes uh, aanpassen. En dan uh, ga je naar luisteren. Nummer 1 in de Night Walk 10. Clooney en Prospa met Free Your Mind. My love is Right now on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. stage the best new tracks in house tech house and more